Gert met het NOS Journaal. In de Sint-Jans-kathedraal in de als de nieuwe bisschop. De Korte is de opvolger van Anton Hurkmans, die een verdeeld bisdom achterlaat. In het bos spelen dezelfde problemen als in de rest van rooms-katholiek Nederland: afnemend kerkbezoek, fusies van parochies en een richting een strijd tussen behoudende en vooruitstrevende katholieken. De Korte wil alle regio's van het Bosse bisdom bezoeken en daarna een plan maken om de verdeeldheid te bestrijden. In Oosteringwerf in Friesland zijn uit een opvang voor wilde dieren twee tijgers ontsnapt. Vermoedelijk stond er een hek open. De tijgers zitten volgens de politie nog wel op het grote terrein van de opvang. Maar de hekken aan de rand van de opvang zijn niet stevig genoeg om de dieren binnen te houden. De politie en een dierenarts met een verdovingsgeweer proberen de tijgers te vangen. Sportclubs willen steeds vaker van vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag. Het aantal aanvragen voor het bewijs van onbesproken gedrag is sinds vorig jaar september verdubbeld. Inmiddels zijn er meer dan 53.000 van die verklaringen verstrekt. Clubs hopen ermee incidenten met seksuele intimidatie te voorkomen. Slechts in 0,17% van de gevallen krijgt een aanvrager hem niet. Soenitische jihadisten zijn verantwoordelijk voor de dood van een Hezbollah-commandant deze week in Syrië. Aanvankelijk zei Hezbollah dat de commandant was omgebracht door Israël, maar een woordvoerder neemt die woorden terug. Hij zegt dat de commandant in de buurt van Damascus bij een artillerieaanval door jihadisten is gedood. Hezbollah heeft duizenden manschappen in Syrië en steunt het leger van president Assad. De Nederlandse volleybalsters zijn het Olympische kwalificatietoernooi in Tokio goed begonnen. Oranje versloeg Kazachstan met 3-1. Morgen speelt Nederland zijn tweede wedstrijd tegen Noord-Korea. De volleybalsters kunnen zich op dit toernooi plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio komende zomer. Het weer, bewolking overheerst. In de loop van de dag valt er ook een bui. Nu en dan breekt de zon even door. Het is 11 tot 13 graden. Met Pinksteren wordt het fris en wisselvallig. Dit was het. VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 3 en bij Knopendiemen 9 kilometer. En daar is de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFN. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer. Met Zandvoort uit Zandvoort.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 Mijn hoed op, mijn ene oor, zo slenter ik het leven door. Met een de hier en een stijver daar, haal ik mijn hier bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts mijn kie doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet, veel zonneschijn maar ook verdriet. Want naast dit... Waar het om gaat, ook de humor vaak op straat. Je bent de reusjes stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend wanneer je lacht en niet zegt vrienden. Je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt. Verdiend. Mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt mijn rente.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 De sprooks door zoeken zit.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 Bergen biedt je al de pracht van het heelal, Al de weelde van de stad is klatergoud. Waar men geen herdersjongen toevertrouwt? Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs. In de bergen ligt jouw paradijs.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 Bordje bier, bier, bier, aan de zwier, zwier, zwier. drie, vier, vier, vier, zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juist, juit. Die is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij.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 Spijt. Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog klein. Toe geef me eerst maar een dropie, dan zing Ik heb een kopje van. Ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou. Zoals een vroegere tijd. maar nee, Ik heb maar heel weinig tijd en ben Doe geef me zing, eerst maar een dropje, dan zing ik even een poppie, van ik hou ze van jou. Dat's zing, toch wat jij worden nou, zoals de vroegere Straks zal de zon weer schelen. Van zo'n span. nou echt genieten. Ieder die ons ziet, zegt of ze niet. Om op te schieten, daarom gaan we in ons eigen belang. Maar na de nooduitgang. Het is maar zelden raak, maar op te vaak. Om op te schieten. Zeg heb u ons twee op de tv. Graag op je zitten. Als, als we dan, dan nog krijgen een eind. Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, waar het toch niet staat Om op te schieten Om op te schieten Het duo is Om op te schieten Zeg nou eens kan, nou Van zo'n span. Zo span Nou echt genieten Eter die ons ziet, die ons dan ziet. Zeg, toch zeg toch subiet Om op te, te schieten. schieten Daarom gaan we in ons eigen belang, belang. Maar na de nooduitvoud Is me zelden raar. raar Maar al vaak Maar al te vaak Om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 Read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, down, it, read day, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read it, read day, skip that it, read